Israël en Hamas hebben een akkoord gesloten over een staakt het vuren. Dat heeft de bemiddelaar Egypte bekendgemaakt. Het staakt het vuren moet om acht uur vanavond Nederlandse tijd ingaan. De Israëlische premier Netanyahu wil het bestand een kans geven. Zo liet hij weten aan president Obama. Details over het bestand zijn nog niet bekend. Volgens Egyptische bronnen betekent de wapenstilstand... dat de inwoners van de Gazastrook meer bewegingsvrijheid krijgen... en dat er een einde komt aan de liquidaties in de Gazastrook door Israël.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 Ruim een derde van alle gevangenissen in Nederland wordt gesloten en daarmee verdwijnen zo'n 700 banen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie die in handen zijn van Nieuwsuur. Om toch alle gevangenen te kunnen huisvesten wil justitie veel éénpersoonscellen vervangen door meerpersoonscellen. Bovendien zouden ruim 800 mensen een enkel band krijgen in plaats van een gevangenisstraf. Voormalig wereldkampioen boksen Hector Camacho is neergeschoten en hij vecht voor zijn leven. De 50-jarige Puerto ricaan werd gisteravond in San Juan in zijn hoofd geschoten. Hij raakte zwaar gewond en in het ziekenhuis kreeg hij ook nog een hartstilstand. Hector Macho Camacho verloor maar zes van zijn 79 officiële gevechten. Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend. Het weer, vanavond bewolkt, en wat regen of motregen. De kustgebieden kans op zware windstoten. Vannacht wordt het droog en het koelt af naar een graad of vijf. Morgen overdag, zonnige periode, het blijft droog en het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 50 kilometer file. Er is nog veel vertraging op de A1. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen knopert Hoeverlaken en Voorthuizen... 9 kilometer file. Dat komt er een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek. Na een ongeluk de rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar Amstelveen voor Knoppen Batouverdorp 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A35 Enschede Almelo voor industrieterrein 20 kanaal 7 kilometer. Door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij.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 Ons gast wordt nog altijd een Zweedse componist genoemd... hoewel hij al bijna 40 jaar in Nederland woont. Maar Zweden ruist in zijn bloed... want in zijn muziek hoor je de ijsvlakte sterrenhemels... eeuwig zingende bossen en vleugelklappende zwanen... de oerkracht van de natuur. Hard, gewelddadig en tegelijkertijd... Romantisch. Hier is Klas Torstensson. Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 21 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. En we zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. Twitteren kan ook, hashtag radiokunststof. Dan belanden al die berichten bij ons. En dan kunt u zelf nu eens aan Klas Torstenston vragen... wat u altijd al wilde vragen. Ik weet niet of u iets wilde vragen. Ik wil hem in ieder geval ontzettend veel vragen. En we gaan straks helemaal... In inzoomen op de muziek die hij maakt, componeert. En dan komen we onherroepelijk terecht in dat hoge noorden... wat net al zo kleurrijk werd beschreven. Want je bent geboren in Zweden, Klas. Welkom. Dank je. Uh, hou je eigenlijk na al die jaren dat je hier bent, sinds 1973... eigenlijk nog een jonge man was je toen. Hou je nu de waan van de dag van Zweden nog een beetje bij? Uh, als het moet wel, ja. Maar dat, eigenlijk niet, niet van harte, maar kijk, als het... Uh... Wilders van Zweden blijkt uh, zeer racistische uitspraken gedaan te hebben. En die zijn dan opgenomen door een van zijn mede parlementsleden en later naar een van de boulevardkranten uh, uitgelekt. Nou, dan is smullen. Natuurlijk, dat volg ik dan wel. Maar kijk hoe, de, hoe het zit met de, de bladeren op, uh, op het spoor als de winter nadert. En zo. Dat, dat, dat soort kleine berichtgevingen nee. die laat je liggen. Nee. Nu, nu snij je eigenlijk een onderwerp aan wat mij al jaren bezighoudt. Ik, ik ben een keer op zoek naar Pippi Lankhuis gegaan in Zweden. Uh, maar wat ik eigenlijk tegenkwam op dat platteland... waren heel veel van die huizen met van die verschrikkelijke haken... Kruisvlaggen en dergelijke in de voortuin. En ja, serieus. Waar, waar ben je ja. Volgens mij waren dat dan Duitsers en Nederlanders die daar zo het hele dorp hebben opgekocht. Nou ja, en ik zag ook in, in sommige stadjes en dorpen eigenlijk veel rechtse jeugd die zich verzameld had. En ik heb dat toen ook gevraagd. En uh, ik, ik hoorde ook dat, dat er vrij veel extreem uh, rechts in opkomst was. Met name onder de jongeren in Zweden. Is, is... Wanneer was je daar? Nou, dat is al heel lang geleden. Dat bedoel ik, twaalf dat, dat, jaar geleden. Dat zijn golfbewegingen ook. Dat is een soort Oost-Duitse toestanden, verveling, armoede, slechte educatie. Het is niet echt een trend, hoor. Alhoewel, de, zeg maar, de Zwijde de Democraten, dat, dat is een soort racistische partij... Mm. heeft uh, de laatste opiniemetingen, 10 geloof ik. Dat is best veel. Dat is stevig, ja. ja. Terwijl ik altijd dacht dat het zo'n mooi aangehakt land was... waar alles zo goed voor elkaar was. Dus dat er eigenlijk zo weinig uh, uh, nou, vatbaarheid eerst, is voor... voor, voor... Nou, of is dat eerst... verveling? Dat zou kunnen. Ik, volgens mij moet je na twaalf jaar nog een keer naar Zweden gaan en dan misschien een andere plekken. Dus ik, in Zuid-Zweden bijvoorbeeld, daar was die, die uh, rechtse beweging veel sterker dan in, uh, in de rest van, van het land. Mm -hmm. um, weet, weet je, als ik in Zweden kom, dan zoek ik zelf de plekken waar ik wil vertoeven en dan eigenlijk weet ik niks van Zweden, behalve hoe het is bij mijn zomerhuis. En daar ga je dan gewoon Daar naartoe. ga ik naartoe en daar is het prettig vertoeven. En daar kom je geen hakenkruizen tegen. En dan heb je gewoon een meertje en, een, en, een, en zo'n mooi een, houten huisje. Ja, een sauna aan het meertje en een bootje en een steiger en, ja. uh, en bossen eromheen. Ja. Het, is niet zo, het, is, het, is, het is heel gewoon een zomerhuis hebben in Zweden, hoor. Ja. Het is niet zo dat het... Uh, dat, uh, het duidt niet op een uh, enorme rijkdom of zo, maar dat is gewoon... Waarom e verontschuldig je je nee, ook weet al ben je wel heel rijk. Ja, dat was in de krant vandaag. In de krant vandaag was er iemand in Nederland die zei van... Ja, ik heb een zomerhuis, sorry. Uh, en daar ga ik dan naartoe. De, hij was een bankier, geloof ik. Maar van een componist hoor je dat En ja, dan ga ik naar mijn zomerhuis. Maar de zomerhuis de Zweedse, de Zweedse componisten hebben, hebben ja. zomerhuizen. Ja, uh, ja, klein, maar met veel natuur eromheen. En uh, uh, inderdaad een zeearm van de Oostzee. Dus het is geen meertje, maar dat is... Uh, ja, het is fijn om te zijn. Hartstikke fijn. Ja. Ja, maar dat is een beetje ver weg. Dus we kunnen er pas... Uh, uh, nou, in de zomer gaan we er zeker een maand naartoe. En in de winter hoop ik altijd te kunnen. Meestal lukt het niet. En dan komen er vakanties op verkeerde plekken, tijden. En hebben de kinderen weer toernooien. Of moeten ze zo nodig naar, naar, uh, naar de Alpen in plaats van naar Zweden. Ik snap het niet. Maar goed, uh, ja. dan maar in de zomer. Weer barstig materiaal, zo'n yeah. gezin. <laughs> ja. Het zit maar dwars. Zeg maar, mag ik je dan toch nog even vervelen... M, nieuws van gisteren wel even testen... of je daar gewoon een beetje de, de, de luchtvaartmaatschappij, SAS, die ligt bijna op zijn kont. En nu, eh, nu wil Zweden daarvan af. En die denkt dat de kans dat een, een koper zich meldt eh, groter is... omdat ze enorm aan het herstructureren zijn. Maar in ieder geval, heel lang verhaal kort... er staan heel veel werklozen aan te komen eigenlijk. Want het staat allemaal op de tocht. Merk je daar iets van? Of, of, uh, ligt je hard nog eigenlijk ook bij de economische situatie van Zweden? Heel uh, ja, privé... Uh... De Zweedse kroon is veel te sterk, dus dat betekent dat ik steeds minder euro's krijg als ik inkomsten heb in Zweden. Dus dat is, maar dat, nee, dit soort dingen volg ik echt niet, hoor. Nee. Um, nee. Ik heb het ook opgezocht, hoor. Moet ja, ik eerlijk goed. zeggen. Ja, goed. Dus het is, het is ook niet zo'n hele grote ramp. Laten we het zo meteen vooral over muziek hebben. Uh, nogmaals, gasten, u kunt, of, uh, luisteraars, u kunt reageren op radiokunstof.nl of twitteren, hashtag Of Ik uh, pla, uh, praat met Klas Torstensson. Hij is componist. De componet, uh, composities worden over de hele wereld uitgevoerd. Uh, je bent te horen op gerenommeerde muziekfestivals in Europa. Je hebt de Matthijs Vermeulenprijs. Dat is eigenlijk de grootste, de meest prestigieuze muziekprijs... in Nederland uh, ontvangen Vor, sinds vorige maand ben je composer in residence voor de jaren 2012-2013... in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En dat betekent dat al je composities worden uitgevoerd... en drie nieuwe composities dit jaar in uh, première gaan. Wat betekent dit voor je, composer in residence zijn? Uh, Huiscomponist. Uh, uh, even, even correctie. Niet al mijn composities. Oh worden uitvoerd. nee, dat want in, ik wou uh, meteen al. Uh, ik een geloof eentje. dat er elf concerten zijn waar ook mijn, mijn muziek wordt uitgevoerd. Uh, prachtig, tuurlijk. Dat is een soort uh, retrospectief, zou je bijna kunnen zeggen. Ehm. Um, uh, het is het seizoen 12-13, dus niet het, het is de tweede helft van ja, 12, ja. de eerste van 13. Maar dat is al niet te min, hartstikke leuk. Vorig jaar was ik composer in residence bij het Brabants Orkest. Dat is denk ik hier het Westen nogal uh, niet, heeft niet veel aandacht gehad, maar ook leuk. Maar dus nou, wij hebben wel heel veel luisteraars in Brabant hoor, dus die, dat, die reis renden wij ja. graag voor uit. Oké, okay, <laughs> natuurlijk. Nee, Eindhoven was een leuke ervaring. Uh, had, was, zat hier een vraag aan vast? Ja, daar zat oh. zeker een vraag aan vast. Namelijk wat het betekent. En dat bedoel ik niet letterlijk betekenen als van... Uh, dit is het in praktische zin... maar wat het in emotionele zin betekent dat je daarvoor gevraagd wordt. Het leek mij heel eervol bijvoorbeeld. Het is absoluut heel eervol. Wat denk je? Ik, bedoel, ik, uh, ik worstel nog dagelijks met mijn buitenlander zijn. Buitenstaande zijn. Ik ben wel een soort luxe buitenlander. Maar ik blijf nog een buitenlander. Um, mijn Zweeds bijvoorbeeld is beter dan mijn bijna perfect Nederlands. Dat, dat, dat is gek. Maar als ik probeer iets te formuleren in het Zweeds, gaat het me steeds uh, toch makkelijker af mm -hmm. dan in het Nederlands. Maar... Um, ja, je nou zegt ja, ik worstel met mijn, mijn buitenlander zijn en erachteraan buitenstaande zijn. Nou ja, dat komt soms op hetzelfde neer. Kijk, als ik. Om het meteen serieus te. Kijk, ik ben hartstikke blij met, met de residentie bij het muziekgebouw. Ja. Natuurlijk, dat is heel eervol en doet me goed. En hopelijk uh, is het aardig voor de luisteraars ook. Ze kunnen mijn ontwikkeling volgen. Ze kunnen een soort uh, rondschouw van al mijn muziek uh, ja. tegenkomen in dit seizoen. Um, als ik nu als 22-jarige naar Nederland zou komen, zou ik waarschijnlijk niet blijven. Snap je, dat is de, daarom uh, de, de ontwikkelingen vooral op het uh, culturele vlak, dus ook daar aan voorafgaand uh, politiek vlak zijn zo ontzettend vervelend. Dat ik inderdaad, als ik nu, uh, uh, kijk nu, ik, ik, ik, ik, ik heb een prima leven, en ik, uh, ik, ik, ik schrijf muziek en ik word gespeeld en ik word uh, gewaardeerd en geliefd zelfs. Maar als 22 zou ik wel even stijgen. Van wat gebeurt hier allemaal? Een onafhankelijk toneel wordt opgegeven. Een, een, een nieuw ensemble wordt opgeheven. Dat, dat zijn dingen die je in de jaren zeventig, toen ik hier kwam, ondenkbaar waren. Toen was het juist ontzettend. Prettig. al die nieuwe ensembles, eh, overal het publieken voor. Eh, de, de nieuwe geschreven muziek ging hand in hand met de, met de oude muziek. Eh. Maar jij kwam natuurlijk op een ongelooflijk goed moment eigenlijk. Je kwam in het begin van ik. de jaren zeventig... waar de notenkrakersactie net was <kwijls> geweest... en de deuren eh, wagenwijd open waren gezet. Eh, toch een, een, een revolutie eh, met mensen als Rijmete Leeuw en Louis Andriessen... ga zo maar door, bedoeld om, om, om, om, om ook ruimte te geven voor andere... Andere, een andere uitvoerings en, ja. uh, uh, en, toen dacht, en toen dachten wij, want ik ben natuurlijk zo vroeg erbij... dat ik mede dit heb vormgegeven, uh, ten dele in ieder geval. Ja. Toen dachten wij dat dit is iets wat we nu bereikt hebben. Fonds voor de scheppende toonkunst, uh, uh, jaren 80... Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De, de, de onze liberale uh, anchormen die in alle besturen van, van, van culturele instellingen zaten, waarvan wij dachten van dat is een liberale, tradi liberale traditie om voor te zorgen dat dit soort instituten bl kunnen blijven bestaan, dat de subsidies naar de kunsten blijven komen. Dat is een graadmeter van een geciviliseerde maats ge maatschappij zou ik zeggen. We vergisten ons. Jullie hebben je in Mensen vergist? Ja. Maar er is ook heel veel veranderd. Want, want uh, die, die, die mannen die toen uh, uh, vlak voor jou... maar daarna heb jij, je zei het al, mede vorm gegeven... aan dat nieuwe muziekleven in Nederland. Maar die mannen... Uh, waar je het over hebt, dat zijn toch uh, met, met alle respect de gebraden hanen van de Nederlandse muziek geworden. Uh, die hebben toch heel 30 jaar heel royaal en riant uh, kunnen. Nee, kunnen... ik heb het niet over de kunstenaars, niet over de, de directeurs. Nee, die subsidiegevers, de subsidiegevers. Ik ik het, de... het is een rijk, rijk leven geweest, toch? Ja, natuurlijk. Nou, rijk. Ik bedoel, als je, uh, ik geloof niet dat er één componist in Nederland is die uh, modaal uh, verdient, verdiende. Dus over balken en de normen hoeven we het al helemaal niet meer te hebben. Nee, dat bedoel ik. Dus we, we, hebben, het over, we hebben het over de kruimels. Uh, maar goed, maar dat, zelfs dat is nu, nu een aflopende zaak, lijkt het. Het wordt steeds moeilijker om, uh, om uh, gehoord... Het, het klinkt raar, want ik word juist ontzettend veel gehoord dit seizoen... maar het wordt steeds moeilijker voor nieuwe componisten... om gespeeld te worden, om opdrachten te krijgen. Uh, um, ja, nou... Vooral als het om een beetje moeilijke muziek gaat. Kijk, als het gaat om hele commerciële kunstuitingen waar je groot, uh, volle zalen voor trekt. Oké, okay, dat is geen punt, maar... Misschien is dat niet altijd de beste muziek. Het, het zit je hoog, het zit je dwars. En, en dat merk ik ook, want we begonnen eigenlijk bij de muziek... maar we zitten eigenlijk toch nu heel erg bij, bij het geld. Eigenlijk dat wat het mogelijk maakt om die muziek te kunnen maken en uit te voeren. We spraken met jouw vrouw Charlotte Riedijk. Zij is sopraan, zij, zij, voert, zij staat ook in veel van jouw stukken. Uh, zij past ook wonderwel prachtig schoon bij de muziek die je maakt. Dus dat is, dat is heel bijzonder. En, maar zij zei ook tegen ons... Uh, er hangt een donkere wolk boven ons huishouden. Ik zit in dezelfde sector. We zitten samen in de hoek waar de klappen vallen. Dit is... Dagelijks ja, Maar dit vind ik... Nee, dit, nu, nu maak je het te particulier, snap je? De, de, de, wij redden het prima, we hebben een prima huis... en wij, wij mogen dat doen wat ons grootste passie is. En dus dat, dat heeft niks met ons persoonlijk te maken... maar dat heeft met de hele sector te maken. Met uh, kijken op, op cultuur, op muziek. Hoe belangrijk dat wordt geacht. En dat, dat is, dus eerder is het de tijdsgeest die... Uh, tegen ons Voel je daar werkt. persoonlijk door, door nou ja, aangevallen is niet goed, maar eh, ondergewaardeerd? Omdat daarmee eigenlijk ook wordt gezegd: wat jullie componisten doen is misschien niet belangrijk genoeg. Speelt dat? Nee, het werkt het is helemaal anders. Andersom. snap je? Ik, heb een, ik kijk ontzettend neer op al die mensen die denken een inhaalslag te moeten maken al een paar jaar. Namelijk, al dat de duim van de, de, de grachtengordel, al die, die gesubsidieerde, gesubsidieerde, ellende, dat nu kunnen we jullie terugpakken. Dat speelt ook bij de radio. Ik bedoel, dat, dat, dat weten jullie ook. Dat, het, het, het, nu is het, nu is het, nu. Willen wij het geld? Jullie hebben nu het tweede is de serie. Dit is de, wraak dit is de wraakoefening. Oefening. Ja, nee, zeker. Dat maar zullen we niet hebben over muziek? In plaats Jij was er over, over... begonnen, hè? Ja, dat weet ik. <laughs> ik wil het heel graag over muziek hebben. Ik, ik, ik dacht dat het leuk was om aan de hand van wat muziekfragmenten... Eens te doorlopen uh, hoe jou, uh, jouw oeuvre zich heeft ontwikkeld. Je bent, uh, zoals ik zei, vanaf het begin van de jaren zeventig... heb je hier gemanifesteerd. Je hebt heel erg veel uh, verschillende... Uh, uh, stukken geschreven. Saskia Thornquist hebben we gesproken van, van Parool. Zij is ook muzikoloog en muziekjournalist en overigens ook groot liefhebber van je werk. En hij, zij omschreef het als het is een componist die duidelijk twee kanten heeft. Hij begon als heel abstracte componist en gaandeweg is hij steeds dramatischer gaan werken. Het is als een abstract schilder die opeens een bloem schildert. Alsof het opeens mocht. Volgens sommige mensen in de wereld van de nieuwe muziek was dat nog steeds vloeken in de kerk en anderen zeiden ja het wordt eindelijk menselijker. Hebben we daar in een nutshell de ontwikkeling te pakken, vind jij? Uh, de, ja, <laughs> dat is mooi, dan hoef ik het niet zelf te zeggen. Ik moet wel ja, even een moet... anekdote vertellen. Saskia Turnquist vertelde mij dat uh, in de wandelgangen... op het conservatorium in Den Haag, koninklijk conservatorium... in de jaren zeventig, toen ik... Uh, meest agressief en militante muziek schreef. Je kunt voorstellen dat ik niet Torstensson, maar stortbeton werd genoemd. En dat vond ik, eh, achteraf vind ik het wel erg leuk. Stortbeton. Er ja. ja, en in, wat ben je in, dan nu in godsnaam? Want nu, oh, nu zij straf, zegt ik, dat je eigenlijk menselijker bent geworden, ben althans, her, in je ben, muziek. In je ja, muziek. maar dat gewapende beton, dat zit er nog wel in, snap je? We gaan het wel luisteren, ja? We beginnen ja. met Licks and Brains. En oh, hebben... dat is heel lieflijk. Dat is heel liefelijk, maar uh, ja, dit is toch wel een, een stukje hele bijzondere percussie. De solo voor bassaxofoon gaan we nu even een heel klein stukje horen. Dit was. Uh... Nou, dit was de eerste, eer, de eerste 30 seconden van een oefening. die uh, uiteindelijk toch wel een uur zou duren. Dus niet deze arme Leo Hij van Oostroom. De... Oh ja, die was dat. Maar ja, dit ja. Is de, de bedoeling hiervan was om een machine op gang te zetten. Snap je? Dus daar, daarom beginnen we uh, nogal primitief. Als jullie een paar minuten verder in een stuk zou komen... dan zou, je, zou dat heel anders klinken. Ja, ja. Wat is het dat jij zo'n enorme voorliefde... voor allerlei vormen van percussie hebt eigenlijk? Wild om me heen slaan toen ik 30, 35 was, denk ik. Uh, alles wat naar romantiek riekte, mocht niet. Kijk, zelfs Brahms was verdacht. La Stanciakorski, dat was muziek voor vaders... Nu dat ik zelf vader ben geworden, ja, dat dus, is uh, enige jaren geleden, uh, kom ik hier een beetje op terug. Uh, ik, uh, ja, is dat het ik, vaderschap die dat. Nou, uh, die, ja, onder die, andere. Uh, en de liefde en, en een opera schrijven. Maar ik, ik, was je ook boos dan toen je een dertiger was? Ik, ik was hartstikke boos. Ik, uh, inderdaad, ik, in, in, in, omdat mijn muziek niet zo erg geliefd werd, zullen we het maar zo zeggen. Want inderdaad, stort beton... Uh, moest je dan maar je argumenten met brute kracht... in de maagstreek van de luisteraar plempen, uh, ja. in plaats van uh, iets moois maken. Maar uh, was die woede was dat omdat je niet begrepen werd? Of was die woede op de wereld? Of was die woede nee, op de muziek? Nee, hey, ik vond dat het zo moest. Dat de muziek, mijn muziek zo moest klinken. Maar dat, uh, ik was waarschijnlijk een van de weinigen die dat echt vond. Dus dan compromilloos maar is dat, hè? Ja, dat is absoluut compromisloos ja. ja. En... Uh, Um, later is dat uh, een beetje een soort krakelé ingekomen. Dat, dat is toch een façade die je niet kunt volhouden. Vooral niet met kinderen. Vooral niet als je een opera schrijft over liefde en ja. de dood. Dan, dan, kan je niet, dan heb je niet genoeg aan de nuances tussen zwart en wit en grijstinten grijze tinten ertussenin. Maar dan heb je ook de kleuren nodig. En die zijn inderdaad pas, in mijn geval, best laat bijgekomen. In de loop van het werken aan mijn opera. En dan hebben we het over... Tweede helft jaren negentig. Ja, ja. Kun je nog wel uh, zonder moeite naar dat oude werk van je luisteren. naar oud werk van je luisteren sowieso? Of, of, of stoort het, het je? Ik, nee, stoort me absoluut niet. Nee, nee. Ik, ik wil niet mijn eigen. eigen uh, hoe heet zoiets? Ontwikkelingsproces verlogen. Dat zeker niet. En dat heeft, heeft absoluut waarde. En er zitten heel veel goede dingen in muziek. die ik nu nog steeds gebruik. Alleen ik heb nu wel door dat. dat uh, Boeien is, niet, is geen vies woord. Ik wilde toen niet boeien. Dat was natuurlijk zeg maar, de laatste restanten van de materialistische literatuurtheorie... uit de jaren zeventig, Brecht Weil De hele tijd een, een aanzet tot boeien, maar dan stap je terug. Eh, relativeren, een andere uh -huh. setting. Eh, dus een verhaal vertellen, dat was eigenlijk een beetje verdacht... toen ik naar Nederland kwam. In de popmuziek was, was, werd dat heel nadrukkelijk, bijvoorbeeld in de punk... Uiteindelijk, uh, Je zou bijna uh, kunnen denken... maar iemand als Frank Zappa bijvoorbeeld... Uh, was eigenlijk op die manier ook... Heel, die was ook heel erg recalcitrant in zijn, mm -hmm. in zijn muzikale houding. Is dat ook, zijn dat ook stromingen waar je, je mee verwant voelde? Of, of is het altijd oh, zeker. De, ja. klassieke, de streng klassiek hoek nee. gebleven? Nee, zeker. Ik, ik weet, toen ik voor het eerst... Uh, compositieles ging nemen op het conservatorium... ik was 18 in Zweden... toen zei mijn leraar toen de tijd van... ja, dus goed, commercitieles, maar we beginnen bij 45... Dus na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus de, wat daarvoor kwam aan allemaal romantische en barokke muziek... Zo dat laten we even te, uh, voor wat het is. Nee, we beginnen 45. Uh, nou, dat de, de, de, de koren op mijn molen natuurlijk. En er was iemand anders die mij op de muziek van Xenakis en van Rijzen wees. Nou, toen was het, uh, het was Hek, Hek van, de van Dam. De Dam. ja. Ja, dit was helemaal Toen hoefde, hoefde jouw... ik helemaal geen uh, klassieke sonatenvorm te leren. Ik hoefde geen akkoordschema's te leren. Nee, ik was bezig met uh, structuren. Met uh, millimeterpapier heel veel, weet ik nog. Ja. Uh, alles moest kloppen. Ja, had dat ermee te maken? of ja, Misschien is dat vragen naar de bekende weg. Uh, daar moet je altijd mee uitkijken. Laten we eerst naar muziek luisteren. Uh, Woodpecker, self-portrait uh, met percussie. Daar, daar gaan we weer. Daar is ook een filmpje van op jouw website over, over dat zelfportret met percussie. Uh, weer die uh, percussie. We gaan even een klein stukje woodpeckeren. maak je echt zorgen over het portret wat we nu aan het schilderen zijn van jou. Dat wij alleen maar een boze man met, ja. met, met stukken hout in de hand... Uh. Nee, maar jullie nemen ook gewoon de inleidingen van, van stukken, snap je? Dus dan, dan iets moet iets altijd een beetje op gang komen. Ja, en... Het, um, als je ik de stuk, dit, dit stuk, als je hier twee minuten verder gaat... dan zal je horen dat, dat hier iets anders klinkt. Ja, maar dan wil ik ook nu meteen twee maar, minuten... Nee, we gaan nu twee minuten verder. We gaan ja. gewoon nu naar de technicus kijken. En die krijgen nu enorm stress en zo. Voor mij. Maar uh, een stukje verder in Woodpecker, zelfportret met percussie. Waarom heet het zelfportret met percussie? Omdat het blijkt dat ik inderdaad heel veel met uh, slagwerk uh, had in mijn leven. En ik speelde zelf een beetje slagwerk uh, op het conservatorium. En ik, uh, toen ik een concert voor slagwerk en op ensemble ging schrijven, toen had ik plotseling door van dat moet gewoon een portret van mijn ervaring met slagwerk zijn. Ja. En niet zomaar. Nee, dat, net zo goed als uh, uh, mijn vioolconcert een portret is van mijn violist zijn. Of geen violist ja. zijn, maar in ieder geval verhouding tot vioolmuziek. Ja, laten we even luisteren. Vallen Spaanders. Ja, ja, ja, ja, er wordt gehakt en gezaagd ja, en ja, gedaan. Ja. ja. Is dit nou gewoon inderdaad uh, het, het, het Zweedse hout wat zich nu manifesteert in de muziek? Of is dat toch een iets te kort door de bocht? Uh? Voor hetzelfde geld kan je zeggen dat dit is een uh, ochtendwandeling is door de, door, de, door, de, door de Middenduin in Haarlem, waar je de spechten in de bomen hoort zondag om half acht. Dus dat kan de, ook. De, Allemaal even legitiem hoor. Maar, het, maar natuurlijk, dit, uh, dit fragment is weer die uh, wat meer constructivistische kant van mijn muziek maken. En niet die uh, intuïtieve gevoelige, zoals in andere stukken. Ja, nou, weet je, ik ga nu ook even hoppen gewoon. Want ik stel voor dat we dan, uh, om, om, het, om het contrast een beetje groot te maken... naar in groze zin gaan. Dat is een, uh, ja, dat heb ik helemaal af zitten luisteren vandaag. Dat is een fantastische uh, vierluik, meen ik, hè. Gewijd aan allemaal sterke vrouwen. Oh, dit is eigenlijk. een stukje, uh, vijf, vijf ja. luik uh, sterke vrouwen. En dit gaat over Frida Kahlo, uh, de, de, de schilderes... en uh, fantastische uh, Mexicaanse vrouwen. Uh, Vrouw. Uh, en ja, dit is totaal van een totaal andere orde. Uh, nu... dit, mo dit moeten we trouwens een beetje stiekem doen. Want uh, zoals jullie misschien weten, de, de Mexicaanse staat is de copyright holder van al het werk van Frida Kahlo. Is dat zo? Dus toen ik uh, toestemming probeerde te krijgen om, uh, om dit stuk op CD te zetten zeiden ze van, ja, nee, dat, nee, dat mag niet. Het mag één keer uitgevoerd worden, maar dan willen we weten... hoe duur de kaartjes zijn, hoe, hoe duur de oh, pianostemming was... en oh. uh, bloemboeketten aflopen afloop en zo. Dus daarna heb ik maar het zo gelaten. Dus dit is een hele nou, dit is een bootleg, zullen we maar zeggen. Uh, ja, zo, zo gaan we het zeggen. Maar we gaan eerst even naar verkeersinformatie. Met... files nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Barneveld, drie kilometer. En vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken, acht kilometer... Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de 2 van Utrecht naar Amsterdam, bij Oudekerk aan de Amstel, 4 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik praat in Kunststof Radio met Klas Thorstenson. Klas Thorstenson is componist. Hij woont sinds 1973 in Nederland. Hij heeft bijvoorbeeld de prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs, muziekprijs uh, ontvangen. En hij is op dit moment composer in residence aan, in het muziekgebouw aan het ei. En de komend seizoen is er ontzettend veel muziek van hem te horen daar. Wordt opgevoerd tien, meer dan tien uh, stukken worden opgevoerd. Hij schrijft ook drie nieuwe stukken uh, die daar in première zullen gaan. En we zijn eigenlijk aan de hand van een paar muziekfragmenten door zijn uh, muzikale leven aan het hopen. En uh, we hebben nu een beetje de hoekige klas gehad, maar maar we gaan nu voor het iets romantische werk. En dit is Arbol de la Esperanza. En dat, dat is een compositie gewijd aan Frida Kahlo. Hè? Boom van hoop. Ja. Dat zijn teksten van haarzelf in haar, in haar dagboeken ja. Uh, gevonden. Ja, en, en ja, dat klinkt dan heel anders. MUZIEK ...venados Ridos, ropas de tuana, rios, peruses, rios, peruses, rios, peruses, rios, peruses, rios, peruses, rios, peruses, The heart is <muchas> Niet, We hebben even stiekem door de muziek van Klas heen gepraat... wat helemaal niet mag eigenlijk... Um, in groze zin zoekt, zo heette dat, uh, Arbol de la Esperanza over Frida Kahlo. Dat is een compositie van Klas Torstenson en hij is hier te gast in Kunsthof. Uh, u kunt overigens nog steeds reageren op deze uitzending via radiokunsthof.nl, ons gastenboek, of hashtag radiokunsthof als u wilt twitteren. Uh, dit, dit is something completely different. Uh, horen we hier in de ontwikkeling die je dan doorgemaakt hebt, waar we het net over hadden? Met hele grote stappen dan. Ja. Want er zit in, namelijk iets tussen. Dat, hopelijk laat je daar iets uit horen straks. De opera. Ja. <laughs> hoofdletters, de opera. Uh, kwam daartussen. En de, dat veranderde veel. Want toen begon ik mijn muziek meer... Uh, te verbinden aan buitenmuzikale sentimenten, gevoelens. Uh, Een geschieden, buitenmuzikale geschiedenis, bijvoorbeeld. En in dit geval probeerde ik in die uh, vijf portretten van vrouwen, tragische vrouwen ook hun, de muziek om hun heen, uit hun tijd, uh, een rol te laten spelen in mijn muziek. En dat is heel duidelijk hoorbaar. Dit is niet de constructivistische Torstensson, de nee. stortbeton. Dit is toch wel <laughs> zo niet Buenos Aires, want dat, dat is niet in Mexico. Maar in ieder geval, dit, dit, heeft, dit is lichtvoetiger. Ja, warmer en menselijke ook. Ja. Ja. En ja, ja ik, bedoel, ik wil het over haar hebben in de muziek. Dus dat, dat, dan ligt het voor de hand ja. dat je muziek daar ook daardoor laat beïnvloeden. Net, en ik, ik denk dat in mijn instrumentale muziek kan je nu nog steeds sporen horen van dit soort, dit soort literaire of, uh, of uh, uh, historische uh, personen, ja. gebeurtenissen. Was het? Hoe was het eigenlijk voor jou om, om te zien dat je open stond voor, voor een andere ontwikkeling? Heb je met moeite afscheid genomen van, van uh, klasse stort, nee, stort, uh, stort beton? Nee, nee, nee, nee want die, we hebben dagelijks contact. Snap je, de, de, de, <hijen> <hijen> dat, Hij is nog, de, tijd, hij is de, nog de, steeds aanwezig. Nee, het feit dat ik nu warmere kleuren gebruik om het zo de, de, ja. uh, makkelijker uit te drukken... betekent niet dat ik die, de scherpe randjes eraf haal. Nee, die zijn er nog steeds wel. Maar is het bescheiden Alsof, is, als vooruitgang? Jazeker, ja. Zeker, ja. De, de, uh, het is niet zo abrupt gegaan als je zou denken. Ik, bedoel, in, in, ik maakte een stuk voor mijn opera, dat heette The Last Diary, het laatste dagboek. En daar had ik het ook over iemand die doodging. Maar dat waren eigenlijk de dagboekfragmenten van iemand. Ze waren onleesbaar, omdat ze... Omdat ze uh, Verweerd waren en verteerd door weer, en wind, ijs. Dus je kon alleen af en toe een, een, een lettergreep ontcijferen. Dat liet ik in een soort slow motion uitspreken uh, boven een liggend akkoord. Ja. Nou, dat is, werkt heel emotioneel in feite, maar dat, dat, dat was zeg maar het begin van een, uh, van een barst in de uh, wall. Ja, en, en was dat. Tegelijk, tegelijk, Vond je dat bevrijdend? Ja, natuurlijk. Net, net, ik, was je ga... je ervan bewust op dat moment? <kuggen> ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik was me ook van bewust dat ik op datzelfde moment... met een kinderwagen door de dames duinen uh, wandelde... met mijn zoon die net geboren was. Kijk, ik was 45 toen ik mijn eerste kind... toen ik vader werd voor de, voor de eerste keer. Dat moeten we niet overdrijven. ja. Uh, en ik ben ik hartstikke blij mee dat ik, dat ik zo relatief oud was. Want ik had inderdaad die, die, die, die moeilijke jaren van jezelf bewijzen... en wild om je heen slaan, die had ik achter de rug. Ja. Dus ik hoefde, ik hoefde mezelf niet te bewijzen. Ik kon al die gevoelens die eigenlijk niet privé waren... maar die, die ik privé voor me hield, die moest ik nu naar buiten laten komen. Omdat ik een kind had... Ja, maar je je, ja, ik snap dat. Maar het verbaasde mij net al... toen je zei, ja, ik was, uh, ik was een, een, een, je beschreef jezelf als een soort rebellerende dertiger. En toen dacht ik, goh, daar is hij eigenlijk best laat mee met het rebellische. Ja, uh, de nee, meeste maar, jongens doen dat iets vroeger, toch? Ja, maar dat, ik heb dat in meerdere fases gedaan. Hoor. Oh, oké. Okay. Ja, kijk. Nou, ik ga uitge... niet vertellen wat ik allemaal deed... tussen mijn vijftiende en mijn dertigste. Maar, maar het feit dat ik... Uh, tussen mijn dertigste en vijfenveertigste en veertigste een behoorlijke uh, ontwikkeling heb meegemaakt. Nou, dat, nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. Dat, heeft, dat is mijn muziek ten goede gekomen. Ja. De, de, dat verklaar jij overigens geheel vanuit dat vaderschap en niet de, het geheel, de liefde, niet. de liefde en het vaderschap noem je. En de opera. En de opera. Het hebben over, het ergens over hebben wat niet puur in de muziek zelf zit of in de constructie van de van een muziekstuk, maar in iets buiten iets buiten muzikaals. Ja. Ja. Maar ik, ja, ik bedoel, ik, ik, liederen op een willekeurig gedicht, dat, dat, nee, dat is niks voor mij. Dan de teksten die ik gebruikte voor mijn liederencyclus, die heb ik of een opera heb ik zelf gemonteerd, geedit, ge verzameld, ja. uh, research, uh, bronnenonderzoek. Ja. Hartstikke leuk. Laat het even over de expeditie hebben. Mm -hmm. Daar zit ook een, een prachtige Aria in, Aria Anna, die we zometeen uh, willen laten horen. Uh, althans, een deel daarvan. Beschouw jij dat eigenlijk als een sleutelwerk, uiteindelijk? Ja, absoluut. Vertel ja. er eens iets over, over de expeditie. De expeditie handelt over een uh, Noordpool-expeditie met, uh, uh, met ballon in 1897. Mm -hmm. Mislukt, anders was het nooit een opera geworden. Maar, maar mislukt in die zin dat het. Het lukte niet. Ze, ze moesten een noodlanding maken. De drie heren van de, de Zweedse heren, uh, polforces, En ze probeerden na drie dagen. De, uh, een vlucht uitgevoerd te hebben die niks voorstelde. Ze kwamen niet zo ver. Probeerden ze terug te lopen naar de bewoonde wereld. Naar Spitsbergen bijvoorbeeld. Lukte ook niet. Ze waren maanden bezig, zeulen met sleeën, met uh, allemaal ellende erop. Ze hadden zelfs, uh, zelfs uh, rockkostuum bij ze voor in het geval dat ze uh, gevonden zou worden... En, en gevierd zou worden door de tsaar of door de president van Amerika. Ze schreven dagboeken, ze maakten heel veel foto's... Mm -hmm. Uh, 33 jaar later, dus in 1930, werd hun laatste kamp bij toeval gevonden in de Poolzee. Ze vonden de lijken, de, de, de overblijfselen, ze vonden de uitrusting, ze vonden de rockcostuums uh, half verteerd. En ze vonden de filmrollen die toen konden worden ontwikkeld. Dus ze hebben in feite hun eigen ondergang gedocumenteerd. Hier is, dit heeft dezelfde statuur als uh, het behouden huis voor een Nederlander. Yeah. Deze expeditie, de André-expeditie. -expe er is een museum over in, van in Zweden. Er is een uh, roman, er is een film, van alles. Maar er was nog geen opera. En, uh, er, kwam in, er verscheen in 1939 een verslag van de, de, de, uh, het vinden van. De, de laatste vindplaats. Uh te de vindplaats van deze expeditie. Uh, Meer de urnen moet poelen met de adelaar naar de pool. las ik toen ik tien was. Ik schreef een liedje hierover toen ik vijftien was met gitaarbegeleiding. Uh, dus dat hield je al heel dus erg heel, bezig. Heel, dat, dat achter, die, die expeditie achtervolgde mij mijn hele leven eigenlijk. Dat stuk waar ik, waar ik het net over had, The Last Diary, was het, het laatste dagboek van de expeditieleder... Uh, André. En eigenlijk dus al de opmaat naar, ja, naar dit? Ja, toen ik dat stuk af had, toen uh, ging ik... Partituur was af, ik ging naar Jan van Vlijmen bij het Holland Festival. Ik zei, Jan, dit is een opera. Dit kan een opera worden. Wil je die hebben. Die nemen we, zei Jan. En ik begon uh, een opera te schrijven. En dat heb ik vier jaar lang gedaan. <tiek> het duurde vier jaar voordat de opera klaar was. En dat was eigenlijk een opdracht van, van een opera-huis opera in Götebori, Gothenburg in Zweden. Ja. Die, die, die uh, productie zou dan in het Holland worden herhaald. In Carré was de bedoeling. Halverwege uh, werd de intendant in Göteborg werd ontslagen. Hij had, hij had veel een, uh, financiële ellende, puinoppen van gemaakt... Dus toen werd ik voor de keus gesteld: van of je krijgt één constante uitvoering in het Holland Festival, of, of we doen er helemaal niks mee. Nou, kijk, ik koos natuurlijk voor die ene constante uitvoering. Vanzelfsprekend. Maar het is wel bijna net zo dramatisch als het hele Noordpoolverhaal bij elkaar. Ja, en ik... Als je vier jaar aan zoiets ik, werkt. Ja, ja, nee, tuurlijk. Dat, dat was zeker zo. Maar het heeft me geen wind eigenlijk gelegd verder. Het heeft prachtige muziek, al zeg ik het zelf, opgeleverd. En die opera is, ook al is die niet op de plank geweest... die is nooit uh, voluit gaan is die uh, etterlijke malen gegaan in allemaal landen... met allemaal orkesten en solisten. Dus dat... Het is altijd in concertante uh, ja. uitvoering uh, uh, gebracht, ja. maar nooit in opera-uitvoering. Nee. Waarom is dat? Omdat uh, het orkest te groot is en pas niet in een, uh, niet in een uh, pit, hoe het dan nou weer? Orkestbak? Bak. Nee. Carré dus was. Als er gewoon ergens anders zou staan. Of... Ja, als, jij een, als jij een locatie, een <laughs> uh, CQ-orkest hebt, CQ-dirigent die dat zou willen, graag. Maar Carré was natuurlijk een uitgelezen. Dat moest op de vlakke vloer, ja. zeg maar. Um, Muziekgebouw, muziektheater in Amsterdam zou natuurlijk kunnen. Alleen ik geloof niet dat uh, de, in, de interesse is niet zo groot is... omdat de opera al zo vaak gegaan is, snap je? Dus dat is weer de keerzijde van zeggen van ja, doe maar die ene... Ja, hele... wacht even. De concertante uitvoering is ja, vaak gegaan. Ja. De opera heeft ja, nog nooit iemand gezien, nee, toch? Nee, maar dan is het dus geen première. De intendant, de opera directeur vinden dat minder aantrekkelijk. Ja, wat vind je hier zelf van, van deze praktijk? Want dit vind ik dus, als ik heel vrij mag zijn, vind ik echt een totaal achterhaalde muziekpraktijk. Dat je iets... Ja, natuurlijk. Nee, je bent niet de eerste die dat beweert. Maar ik, ik, wat, wat moet ik doen? Ik, broer, ik heb geen uh, orkest, ik heb geen theater. Ik ben hartstikke blij met, uh, met al die keer dat deze opera gegaan is. Maar in heb je... concertvorm. En die, ja. kijk, de, de afwezigheid van de koorstukken en, en scenische acties en zo, die wordt ruimschoots gecompenseerd doordat ik allemaal bruitage in de opera uh, ingebouwd heb. Dus uh, sfeergeluiden, ja. toespraken. De, de, de, geen uh, figuranten, maar alles op... Uh, op tape. Kluit, ja, ja, of... of uh, nou ja, niet, nou, tegenwoordig niet meer, maar... Tegenwoordig niet tape, maar. Dus ik denk dat het... Uh, dus, die opera blijft heel beeldend, ook al zie je niks. Ik bedoel, dat zie je dan maar in je hoofd. Zou, ja, maar zou jij de... Um... Ik, ik merk aan jou wel enige weerstand dat ik hier zo lang bij stil wil staan. Maar ik kan me nou ook voorstellen, als je composer in residence bent... in het muziekgebouw aan het ei, dat je dan eigenlijk ook droomt dat dan als een soort tribute to your work... dat dan zo'n opera bijvoorbeeld gebracht wordt. En anders wel op een andere plek. Dat dat dan toch een onderdeel is van je levenswerk. Ik, ik vind dit geen taak speciaal voor het muziekgebouw. Dit is een taak voor... Iemand anders. Ik, er zijn plannen in Nederland. Er zijn al jaren plannen in Nederland. Maar is altijd iets wat dan niet... Ik wil het ook niet weten, hoor. Ik weet alleen dat er mensen zijn die zich zijn sterk plan. maken. Er zijn plannen. Een onzichtbaar genootschap van plannen. Ooit een makers. keer. Ooit een keer komt er wel. Maar Hoe deed het je veel pijn dat het niet was? Toen wel. Dus ja. Natuurlijk. Ja. Maar het was nog sterker. Dat was halverwege. Toen moest ik nog twee ja. jaar werken aan de opera. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Terwijl ik mijn zoon zag opgroeien. Snap je? En jij rustig aan je opera werken? Ja. ja, ja. Laten we luisteren naar een stukje. En dan niet in de echte opera uh, versie vanzelfsprekend. Maar concertant is het dan. Hè? De Aria Anna. Gaan we naar luisteren. eller expeditie de Aria Anna, dat grote werk waar je vier jaar aan gewerkt hebt. Ik begreep dat je soms wel een jaar werkt aan een compositie van... pakweg drie kwartier. Dat is echt monnikenwerk, wat je doet. Hoe doe Ja, maar dan wordt het ook mooi, toch? Ja, dat kan. Ik weet niet hoe dat gaat. Dat heeft ook met mijn manier van werken te maken. Ik wil eigenlijk... componeer ik een stuk... Niet één keer, maar twee of drie of vier keer. Elke keer met meer details, elke keer met meer dingen ingevuld. Ik begin, ik begin vaak met een bijna grafische weergave van een stuk zoals ik denk dat het een stuk zal gaan worden. Mm -hmm. En ik vind dat elke generatie van deze uh, keer dat ik een stuk uh, componeer. moet compleet zijn en moet mooi zijn. Moeten niet alleen. Uh, ja, ik moet kunnen wijzen, kijk hier en daar gebeurt dat en daar gebeurt dat. En mooie kleuren en dat moet af zijn. En je natuurlijk... werkt ook echt met kleuren, hè? Ja, zeker. In je, in je werkkamer. Ja, en dat is heel grafisch en dat betekent in feite dat... dat... En ik doe het om helemaal zeker van te zijn dat het precies zo wordt als ik het wil hebben. Dus het is, het is om niets, niets aan toeval over te laten... Wat een beetje raar is, want soms gebruik ik toeval in, als componeerproces... maar dat is een ander soort toeval. Ik wil niet luisteraar lastigvallen met iets wat... Toevallig zo werd of zo. Nee, ik wil zeker weten dat ik erachter sta. Ook omdat ik een intermediair nodig heb. Een componist het is niet iemand zoals een schilder of een, of een schrijver die heeft het product klaar. Kijk hier, kijk, dit is mijn schilderij. Of lees hier, dit is mijn boek. Nee, mm -hmm. ik heb een partituur. En wie kan nou een partituur lezen? Bijna niemand. Mm -hmm. Dus ik heb muzikanten nodig, gelukkig maar. Die het moeten spelen. Dus ten opzichte van hun heb ik ook een soort verantwoordelijkheid... dat ik niet zo zomaar opschalen met iets wat ik zomaar met een natte vinger... Nee, het moet precies zijn wat ik bedoelde. En... en... Tijdrovend, er dus. Ja, tijdrovend. En je, je, je, je gaf net het woord grafisch. Al eerder had je het over architectonisch bouwwerk. Uh, staat dit allemaal in verband eigenlijk met een uitspraak die je eerder hebt gedaan? Uh, op mijn veertiende wilde ik eigenlijk altijd kunstschilder worden. Ik wist zeker dat ik kunstschilder ging worden. Dat was eigenlijk de uitspraak. Nog sterker, ik was een... Ik was, uh, ik was een uh... Tekenend Wonderkind. Snap je? Ik, ik tekende heel veel tussen mijn tiende en mijn zestiende, zeventiende. Maar ook Wonderkind. Nou ja, dat was erg mooi. En ik, ik, ik, in plaats van zomerbaantjes ging ik een kleine tentoonstelling maken in een etalage bij een bank in mijn, in mijn geboortedorp. Met de telefoonnummer erbij konden mensen bellen. En okay. zeiden: Van we willen graag ons huis nagetekend nou, hebben. Maar vergeet niet de, de bloempotten in. Want we willen dan echt alles hebben. En yeah. daar had ik daar een prijs voor. En zo deed ik niks anders dan tekenen een maand in de zomer. toen ik 15 was, bijvoorbeeld. Wat is er met die ambitie gebeurd? Om... Ik maak hele mooie partituren. Snap je? Dat is ook een, geeft ook een soort uh, esthetisch genoeg om die mooie uh, noten. En, ja, sterker op, nog, op je geeft papier. die kleuren. En, en ik heb ook dat een, is natuurlijk niet. Ja, dat maar is, het is niet dat wat je eerst wilde. Dat was kunstschilder worden. Dat was ja, tekenen. nou dat was ik, ik. Op mijn, op, nou op mijn, op mijn 25e deed ik examen voor de Rietveld Academie. Want ik dacht: van dat, dat moet ik toch ook kunnen. En ik werd toegelaten tot het derde jaar meteen. Want ik zei al die basisdingen die ken ik al. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik ben Papiervouwen een en zo. <laughs> ja, ja, ja, bijna. En toen heb ik, uh, na een maand, ontdekte ik: nee, nou ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor met de opdracht en zo. Dus toen heb ik een jaar lang voor Piet Klaassen, uh, bekende tekenaar, ja. heb ik uh, modeltekenen gedaan. Eén ochtend in de week. Het hele schooljaar. Fantastisch. En. Nou ja, maar kijk, dat was meer... Ik, weet, ik wil niet zeggen therapie, dat was een hobby. Dichter bij een hobby ben ik nooit gekomen, denk ik. Nee, En op een gegeven moment werd je eigenlijk gedwongen... Uh, de keus uh, ja. min of meer voor de muziek te ja. maken. Maar, ja, maar ik beschouw dus de opera of de dat, dat je uh, met teksten bezig bent. Dat is een soort compensatie, denk ik, voor voor de, met de hand tekenen, schilderen. Ja. Ja. Jij moet dit jaar... Kijk, ik, ik reken er net even mee... maar we gaan nu één seizoen tegemoet. 2012, 2013. En dan lees ik dat er drie composities van jou komen. In, uh, kan je dit in je geheel eigen tempo doen? Of op op niet in mijn tempo, in nee. hun tempo. De Zij bepalen dat. Nee, dat is, uh, dat is aanpoten. Hoe ja, ja, gaat het met je? Het ja, gaat op zich wel goed. Het gaat met de stukken, weet ik nog niet. Maar... Nee hoor, één stuk is af, dat is voor uh, elektrische gitaren, koperblazers. Het gaat sneak preview in uh, de Melkweg, dat is voor mij ongekend. Dat was het hardste stuk wat ik ooit gemaakt heb. Gaat in de Melkweg in première? Ja. Of nou ja, sneak preview. En met, uh, met uh, Jan Akkermans in het uh, hoofdprogramma geloof ik en and Andy Summers van The Police. Oh ja? De echte première is op 12 december in het muziekgebouw, in hetzelfde stuk dus. Het stuk heet trouwens uh, Electric, schuinstreepje brass. En dat is precies wat het is. Jij hebt dat al geschreven? Dat is, dat is klaar. Dat gaat op, uh, dus gaan we op Sinterklaas. Ik geloof dat er jonge, jonge muzikanten zijn die geen kinderen hebben, want ze hebben besloten om te repeteren op Sinterklaasavond, middag. En, Goed, en daarna uh, komen er dit seizoen nog twee nieuwe stukken die ook. Nou, David Kratzer bij Big Band. Dat gaat ja. in januari, daar ben ik hard mee bezig. En dan voor het New European Ensemble in april komt ook een nieuw stuk, ja. uh, gaat dat dan uitvoeren. Ja. Ja. Het wordt dus een heel bezig jaar... waarin jij je eigen tempo tot ongekende hoogte moet opvoeren. Zo is het maar net. Tegen wil en dank, maar ja, het is wel schitterend... als je zo'n jaar voor, voor je hebt, toch? Ja, oh ja, nee, het is, ja. wensdroom. Wensdroom, zeker, ja. Ja, ja. Heb je nog wensdromen verder? Dat de uh, orde portefeuille zo goed gevuld blijft de orde portefeuille zo goed gevuld bent. Zo ja. zie je, ik ben toch een Nederlander geworden, ja, bijna. Ja, je wil het niet, maar het is wel zo. Je hebt nog steeds een Zweedse uh, paspoort, maar je bent toch aardig op weg om... We gaan uh, na het einde van deze uitzending zo meteen in twee dingen... praat Ellis de Bruin met Haninu Shatou uit Gaza... die twee familieleden verloor bij de bombardementen... en de Israëlische Esther Hertog... die een documentaire maakte over de kolonisten in Hebron. En wij zijn hoog toe aan... Hart toe ook aan uh, de tegel van Klas Thorstenson... die dit jaar centraal staat in het muziekgebouw aan het EI in Amsterdam. Wat staat erop? Barretochten hete Adem. Ja. Dat sloeg eigenlijk op een project in de jaren 70, uh, Barstend IJsgeheten. Maar als ik nu kijk naar mijn bestaan... Nu, mijn muziek en hoe ik al die stukken moet maken. Nou, ja, het is een al we ja. in, in mijn nek. Ja, maar barrettocht hoort gewoon bij jou. Man uit Zweden, barrettochten. Ja, dat barre is, het is toch dat kan niet anders. Het is een soort expeditie, zo moet je dat zien. Ja. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Dank je wel. Dank meneer Torstensson. Dit was aflevering 2540. Ja, ik zeg het goed. 2540. Morgen ontvangen wij de Nederlandse informant van Sinterklaas. Acteur Bram van der Vlucht. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kunststof, het culturele kompas van de NTR. S'avonds tussen 7 en 8 op Radio 1. En elke zondag om 6 uur op Nederland 2. Kunststof. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen in de Champions League. De van Ajax komt, er wordt binnengewerkt! Nee, blijft op de lijn liggen! Ajax, Borussia, Dortmund. Hij schiet ja. Hij schiet er doorheen! De Champions League zometeen om half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.